Twee uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanwege de zware regenval heeft het KNMI voor Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht code oranje afgekondigd. Sinds gisteravond regent het in een groot deel van het westen onophoudelijk. De AWB waarschuwt mensen die de weg op gaan voor wateroverlast. Op veel snelwegen liggen diepe plassen die vooral bij hoge snelheid gevaar opleveren. De verwachting is dat het pas later vanavond ophoudt met regenen. Vietnam heeft massaal afscheid genomen van de legendarische oorlogsheld generaal Jap. Jap overleed op 4 oktober op 102-jarige leeftijd. Hij leidde Vietnam naar overwinningen op Frankrijk in 1954 en de Verenigde Staten in 1975. Het lichaam van Jap werd vervoerd van Hanoi naar de luchthaven... zo'n 40 kilometer verderop. Langs de route stonden honderdduizenden mensen... die Jap de laatste eer bewezen. Jap wordt in een vliegtuig vervoerd naar de provincie Chuang Bin... in Centraal-Vietnam, waar hij geboren is. En in Centraal-India zijn zeker 64 pelgrims om het leven gekomen... toen paniek ontstond op een brug. Mensen werden onder de voet gelopen toen het gerucht zich verspreidde... dat de brug op instorten stond. Er zijn zeker 100 gewonden... De pelgrims maakten deel uit van een groep van zo'n half miljoen mensen... die onderweg waren naar een tempel in de stad Datia... in de deelstaat Madhya Pradesh. De stormvloedkering van Venetië... die de historische stad moet beschermen tegen extreem hoogwater, is met succes getest. De komende jaren worden tientallen stalen kersons vol water afgezonken in de lagune van Venetië. In geval van nood wordt het water in de caissons weggepompt... en worden ze overeind gezet. Zo houden ze het water uit de Adriatische Zee tegen. Venetië wordt een paar keer per jaar getroffen door het hoge water, een gevolg van de stijgende zeespiegel en het verzakken van de stad. Verwacht wordt dat de stormvloedkering in 2017 in gebruik wordt genomen. Het weer, het is dus een bewolkte en vooral natte dag, vooral in het westen, zuiden en midden van het land valt veel regen. In het noorden en noordoosten zijn er ook droge periodes. Bij een stevige wind is het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal awb verkeersinformatie Er staan fiets door wegwerkzaamheden... op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Amersfoort Noord 9 kilometer. Bij het knooppunt Hoeverlaken is de verbindingsweg... naar de A28 richting Zwolle dicht. Op de A22 Bevenwijk richting Velsen staat voor de Velsertunnel 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Daar is de wijkertunnel richting Amstelveen dicht.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 Goedemiddag, op deze typische binnenzit herfstzondag is er veel volleybal. Zowel bij de mannen als de vrouwen is de strijd om de nationale supercup. De mannen van Landsteden en Orion zijn al ruim een uur onderweg. Arman Afsaroglu, wie is het beter, de landskampioen of de bekerwinnaar? De landskampioen Landsteden is beter dan Orion, staat twee sets tegen nul voor. Tegen de ploeg uit Doetinchem, die al blij is dat het hier mag spelen vandaag. De ploeg die niet in de eredivisie mag spelen dit seizoen, maar wel in de Supercup en in de Beker. Maar de ploeg heeft het moeilijk hoor, tegen landsteden, wat veel meer kwaliteit in huis heeft. Wat de eerste twee sets ruim won en dat in de derde set nu ook op een 11-10 voorsprong staat. Dus de wedstrijd kan hier zomaar snel afgelopen zijn. Landsteden leidt met twee sets tegen nul. En later de vrouwenwedstrijd, die gaat tussen Sliedrecht en Alterno. We hebben ook uitgebreid wielrennen. We volgen de laatste grote koers van het jaar, Parijs Tours. En onze vaste analyticus Bart Voskamp is aan het einde van deze middag hier... voor een uitgebreide terugblik op dit turbulente jaar fietsen. Wat hebben we ervan geleerd in 2013? Wie waren de grootste winnaars en verliezers? En hoe ziet de toekomst van het wielrennen eruit? Er is hockey uit de hoofdklasse. Koploper HGC tegen de nummer 4 Amsterdam. En verder bespreken we de Grand Prix Formule 1 van Japan na... net als de MotoGP van Maleisië... Dat allemaal tot 6 uur in aflevering 10.614 van Langs de Lijn. Een van de minder bekende nummers van dat zeer bekende album Born in the USA van Bruce Springsteen. Dat was Bobby Jean. Landsteden tegen Orion, de strijd om de Supercup volleybal. Een bijzondere strijd was het eigenlijk al een voordat de wedstrijd begon. En met een ploeg Orion, dus die helemaal geen competitie mag spelen dit jaar. Nee, klopt. Orion uit Doetinchem dat in de derde set ook met 16, 13 achter staat. Tegen Landstede ook met twee sets tegen 0 achter overigens. Orion dat failliet werd verklaard deze zomer, eind augustus. De stichting Orion in elk geval. En toen leek het erop dat de ploeg uit Doetinchem helemaal geen volleybal mocht spelen dit seizoen. Maar de ploeg spande een kort geding aan tegen volleybalbond Nevobo. Omdat ze vonden dat ze toch recht hadden op, een, op die volleyballlicentie. En uiteindelijk kwamen ze tot een schikking. Orion en de Nevobo waren. ...uit uh, voortkwam dat uh, Orion wel in de Supercup mag spelen... ...als uh, de bekerwinnaar van vorig seizoen ook bekervolleybal uh, mag spelen... ...en in de Europa Cup mag uitkomen. Maar de volleyballicentie in de eredivisie, die was al vergeven. Aan uh, Taurus uit Houten. En hoewel de volleybalbond wel heeft gekeken of Orion toch niet gewoon ook in de eredivisie kan gaan spelen. Waren het vooral de andere ploegen in de competitie die daar uh, nogal wat bezwaren tegen hadden. Het zou organisatorisch wat uh, moeilijk te regelen zijn. Er zouden allemaal uh, problemen opduiken. En daardoor heeft Neuvobo besloten dat Orion dus geen eredivisie volleybal mag spelen. En uh, dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk pijnlijk voor deze ploeg. Van wie uh, drie spelers ook vertrokken. Deze zomer geen perspectief meer uh, op uh, echte topsport. Orion komt hier ook met een ploeg uh, met, met tien man. Er zit één uh, man te weinig, dus eigenlijk. Want zoveel spelers hebben ze niet meer. Ze hebben wat uh, jeugdspelers meegenomen hier naar uh, Zwolle voor de Supercup-wedstrijd tegen Landsteden. En het verschil in kwaliteit is dan ook duidelijk merkbaar hoor. Met de landskampioen Landsteden uit Zwolle. Dat hier een thuiswedstrijd speelt en veel sterker is dan Orion. De eerste twee sets ruim won met 25-22 en 25-16. En Orion begon die derde set nog wel aardig hoor. Kwam, kwam op een voorsprong. Het werd 4-1, 6-4... Maar je merkt dat zodra Landstede, geleid door de coach Redbad Strikwerda... zodra die ploeg ook maar een beetje gas, gaat, gas neemt... is Orion eigenlijk helemaal nergens meer. En ja, ik denk ook dat deze wedstrijd snel gespeeld gaat zijn. Het staat nu 19-15 in die derde set. En nog zes punten heeft Landstede dus nodig... om de eerste prijs van het seizoen binnen te halen. 19-15 dus in de derde set voor Landstede. Het wielenseizoen loopt op zijn einde. Vandaag is de nou zeg maar, laatste grote koers van dit seizoen. Parijs Tours, de 107e editie alweer. Gio Lippens. Ja, het is een echte klassieker dit uh, Parijs-Tour. Het is niet uh, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Laten we het daar meteen maar over eens zijn. Want uh, de Ronde van Lombardijen, vorige week uh, gehouden... staat natuurlijk veel hoger aangeschreven tegenwoordig... dan deze koers die dan toch wel de traditionele afsluiter is... van het uh, klassieke seizoen. Een koers waarin het uh, vaak de vraag is... Uh, wordt het gejaagd door de wind of uh, wordt het juist met tegenwind? En als je de renners moet geloven... dan uh, hebben ze toch vandaag wel te maken met uh, wat uh, tegenwind... op weg naar het Tour. Ze zijn vanmorgen... Op ...om half elf gestart in Autant du Perche. Niet in Parijs, maar dat gebeurt al jaren niet meer... ...en dan gaat het langzamerhand richting het zuiden. De wind staat ook uit het zuiden. De omstandigheden in Tour bij de aankomst zijn ideaal... ...want er staat relatief weinig wind. Een strak blauwe lucht. En dan is het voor die renners natuurlijk kijken wat het gaat worden. Wordt het een sprint? Een sprint van een grote groep? Zoals we dat wel eens vaak hebben gezien. Of wordt het een eenling die net de grote groep kan voorblijven? Denken we daarbij terug aan... Rick Dekker die Parijs Tour ooit won. Misschien wel een van zijn allermooiste overwinningen ooit. Denk daarbij ook aan uh, nou ja, andere uh, grote namen die dat op die manier deden. Philippe Gilbert onder andere heeft het zo gedaan. Maar als je toch kijkt naar de erelijst van de afgelopen jaren. Ja, dan zie je er staan Marco Marcato. Afgelopen jaar de winnaar. De man van vakantie Leij, DCM die toen ook de sprinters voorbleef. Greg van Avermaat in 2011. Ook hij is er weer bij. Een van de favorieten de Belg die dit seizoen veel ereplaatsen heeft behaald... maar ook oh zo graag weer een mooie grote overwinning wil pakken. Oscar Freire staat op de erelijst. Philip Gilbert. Met Taki, Zabel. Erik Zabel hebben we het dan over. Erik Dekker, natuurlijk. Die mooie overwinning in 2004. Dan hebben we de laatste tien jaar in ieder geval wel gehad. We hebben een kopgroep van vier man. Die zijn vrij vroeg in de wedstrijd vertrokken. Sebastian Lander van BMC, een Deen. Alexei Saramotins, de let van IAM Cycling. Martinez, een Fransman. En Duval, een Fransman. Die rijden voor minder aansprekende ploegen. Maximale voorsprong van de kopgroep was 11 minuten en 35 seconden. Maar die voorsprong die loopt langs. Terug en is nu alweer gezakt onder de zes minuten. Terwijl de coureurs nog zo'n kilometer of tachtig. De informatie vanuit de koers is voorlopig nog even spaarzaam. Maar een kilometer of tachtig moeten ze nog rijden in de richting van Tour. Nederlanders, ze zijn er natuurlijk ook. Lieve Westra, misschien wel een van de mannen bij Vakantselee DCM. Bezig dus aan de laatste grote koers als ploeg. Die zou misschien nog wel eens willen wat willen laten zien. En verder hebben we natuurlijk ook Belkin aan de start... met Lars Boom daar als op papier. In elk geval de kopman. Ook hij zal het dan moeten gaan afmaken... met een vlucht in de laatste kilometers. Want hij zal het zeker niet op de eindsprint laten aankomen. Hoewel, hoewel hij was er ooit in de Eneco Tour... in zijn eigen woonplaats Vlijmen... was hij er dichtbij bij een overwinning... in een sprint van een grote groep. Lars Boom dus, een van die renners die daar rijdt. Hij heeft aangekondigd... dat die het veldrijssizoen totaal laat schieten. Gaat niet één keer meer in de modderijen. Hij legt zich volledig toe op het wielrennen op de weg. Lijkt me een verstandige keuze. Zeker als je kijkt naar het komende voorjaar. Maar dat is nog ver weg. Voorlopig nog even die 80 kilometer in Parijs toe voor het peloton. Gaat Landsteden het klusje al klaren in drie sets? Armand. Het lijkt er wel op. Twee punten heeft de ploeg uit Zwolle nog nodig om de Supercup te winnen van Orion. 23-19. In de derde set nu een aanval van Orion. Goed afgemaakt door het talent Dick Heusinkveld. Orion pakt dus een puntje terug. 23-20. Maar het lijkt me heel sterk dat Landstede dit nog gaat verspelen. De ploeg is gewoon veel beter. Zit veel meer kwaliteit. In ondanks dat een aantal spelers toch vertrokken aan het begin van dit seizoen. Voorafgaand aan deze wedstrijd werd nog afscheid genomen van Wouter Klapwijk. Die stopte met volleyballen. Ook... Jorn Huiskamp vertrok. Die speelt nu, overigens, bij Orion. En Jelly Larius ook. Terwijl Landstede nu op matchpoint komt. 24-20. Vier matchpoint, dus, voor de ploeg uit de zwolle. Maar ondanks die spelers die vertrokken aan het begin van dit seizoen. trok Landstede toch ook een aantal aardige vervangers aan. Fabian Dosset speelt in de basis in deze wedstrijd en doet dat goed. En Tim Smit, die net met een enkel blessure uitviel, speelde ook een hele aardige eerste en tweede set. Nu het matchpoint voor Landstede op de eigen service. Daar komt die bal, die wordt verwerkt door Orion en kan die dan worden afgemaakt. De smash Het blok is goed van Landstede, maar daar wordt niet goed gepaast... waardoor die bal uitgaat op de helft van Landstede. En Orion een puntje terugpakt, 24-21... Drie matchpoints nog voor uh, Landstede. Maar nu kunnen ze het afmaken op de service van Orion. De service uh, die is van Postuma. Die wordt uh, verwerkt daardoor. Martinez Rademaker geeft de setup En hij wordt dan niet afgemaakt. Want die bal is uit. Volgens nee hij is toch in. Hij is aangeraakt door het blok van Orion. Waardoor uh, Jake Wiens die bal het, het beslissende punt maakt. In uh, deze wedstrijd. En Landstede uit Zwolle. De Supercup. Dus op uh, heel eenvoudige wijze wint van uh, Orion. Dat uh, al blij is denk ik dat ze hier uh, überhaupt. Mochten spelen. Volgens coach Bas Hellinga wisten ze pas drie weken geleden daadwerkelijk dat ze deze wedstrijd mochten spelen. Van een ideale voorbereiding was dan ook geen sprake en dat was ook wel te zien. Landsteden, veel beter, wint deze wedstrijd om de Supercup makkelijk in drie sets met 25-22, 25-16 en 25-21. Live sport bij NOS langs de lijn. Op radio 1. I let it fall. Set fire to the rain van Adele. De marathon van Eindhoven is gewonnen door de Ethiopiër Remane Adane. Hij liep in de stromende regen, een tijd van 2 uur, 9 minuten en 11 seconden. Adane liep in de slotfase weg uit een kopgroep van in totaal vijf Ethiopiërs... en kwam solo over de finish. Beste Nederlander was Patrick Stitzinger. Hij prolongeerde daarmee zijn Nederlandse titel. Stitzinger liep door de zware omstandigheden een matige tijd... maar was toch tevreden. Morgen zal het besef komen van de tijd, denk ik meer. Dan, dan zal ik het meer gaan balen van de tijd. Maar ik ben gewoon blij met de titel. En, uh, ja, op een gegeven moment uh, moet je je knop omzetten in de wedstrijd. Van, uh, nou, die, tijd, die moet je maar uit je hoofd zetten. En dan moet je maar ja, op zeven lopen voor die titel. En, uh, ja. Moet je om tien uur als de marathon start aanpassingen doen, omdat je ziet wat voor weer het is? Uh, als je verstandig bent dan doe je dat wel, maar dat had ik niet. Ik had uh, een plan in mijn hoofd voor mijn tijd en ik wilde voor die tijd gaan. En ook al stond er dan orkaankracht, dat interesseerde me niet. Ik wou die tijd proberen te gaan lopen en uh, dat heb ik geprobeerd. En, en dan moet je concluderen na 25, 25 kilometer dat het gewoon niet haalbaar is. En dan moet je gewoon gas terug gaan nemen en voor die titel gaan. Wat het, het voordeel is dat je minder diep gaat en sneller herstelt hoop ik. En mis jij hier nu gewoon concurrentie? Ik bedoel, het is een Nederlands kampioenschap. Maar er is maar een heel klein deel van de top aanwezig. Mis jij jouw concurrentie? Waarmee je ja, een mooiere tijd, een mooie positie kan uh, verwerven? Ja, ja, dat ben ik zeker. De, ik vond het, heel, het heel jammer dat er geen jongens waren van mijn niveau of mijn groep of Nederlanders. Wat je, ja, waar je misschien meer op gebrand bent om harder door te lopen. Dat, uh, ik heb uh, ja, mijn tempermaker... Uh, die kwam ik pas een drie kilometer tegen en bij 12 kilometer was hij weg. Dus ik heb negen kilometer heb ik met iemand gelopen, de rest alleen. En ja, als we Nederlanders zijn, ja, heb je een groep, dan, dan is dat meer. Dan, dan loop je zo zeker een minuut tot twee minuten sneller, uh, ja. Maar dan ben je dus het grootste gedeelte van de wedstrijd je tempo maken kwijt. Ja, ja, ja, mijn uh, tempo maken die, uh, die moest tot 30 kilometer minimaal meeging. En dan als hij goed voelde, dan probeerde hij nog langer. Maar hij was van het begin niet en dat twaalf kilometer... Uh, was hij daar ook al niet. En, uh, ja, ik merkte al na 8 kilometer dat, dat, dat, dat hij niet zo heel sterk was. Ik stelde de hele tijd af, m, m, achter mij liep. En, uh, maar ja, dat, dat, dat gebeurt nu eenmaal. Uh, ja. Is dat pech of is dat falen? Uh, dat is pech. Uh, en ook misschien ja, dom van mij. Of, uh, of dom van mij. Ja. Daar heb ik weer wat van geleerd. Je moet echt je eigen tempomakers hebben. Jongens wat je goed kent. Nederlanders lopen. Die wat ja, die wordt het goed, het goed begrijpen. Uh, de Keniaans zou best heel hard kunnen lopen, maar zo'n ja, zo tempo maken dat is gewoon moeilijk. Uh, dat heeft, heeft Koen ook al ervaren. Dus, uh, ja. um, ik zei het al, de, de concurrentie ontbreekt. Wat is dan de waarde van deze Nederlandse titel? Voor mij toch veel. Ik ben blij dat het de titel is. En, uh, ja, wat ik net zei, uh, die wat er niet is, ja, dat is jammer. Uh, ik heb mijn titel en uh, over tien jaar uh, is mijn zoon nog trots op mij dan nu, denk ik. Dus, uh, ja. Dat zei Patrick Stitsinger, de Nederlands kampioen. Bij de vrouwen werd Andrea Deelstra vanmiddag Nederlands kampioen op de marathon. Zij pakte die titel dus ook in barre omstandigheden. Ze had het uh, zwaar gehad. Conditioneel zit ik er nog lang niet doorheen, maar zo'n zo last om mijn spieren. Ja. Uh, probeer even te beschrijven hoe zwaar het was. Ja, de temperatuur was gewoon boos onder vandaag, want ja, ik, ben, ik, ben, ik voel me nog zo fit en ik kan onderweg nog praten en dat soort dingen. Maar ja, de kou slaat op je spieren en dat is, ja, dat is funest. Dat is jammer. Heeft het je verrast, ten, ten nadele dus? Ja, ik had niet gedacht dat het zo'n invloed zou hebben, ja. We hadden al gezegd om iets rustiger van start te gaan. En dat voelde allemaal prima, maar de, dat dat zo'n invloed zou hebben op mijn lichaam, had ik niet gedacht, nee. Nou, nou heb jij niet zo heel veel marathons nog op je naam staan. Nee. Mis jij nu uh, routine? Ja, misschien wel met, uh, met verschillende weersomstandigheden. Dus, uh, maar daarom had ik vandaag twee tempomakers met wel veel ervaring. Dus uh, om mij daar een beetje wegwijs in te maken, maar je moet het toch zelf aanvoelen, zelf ervaren. Het is een goede leerschool. Toch denk ik dat je tevreden kan zijn met de tijd. Ja, morgen misschien wel, ja. Maar zo voelt het nu nog niet. Maar uh, ja, omdat ik nog zoveel over heb, snap je? Normale omstandigheden was je onder 2,34 eindigd. Normale omstandigheden had je dus geplaatst voor het EK. Ja, dat klopt. Is dat ook jouw doel? Dat is mijn doel, ja. Waar, waar moet dat dan gaan plaatsvinden? Wat is jouw volgende marathon? Um... Nou, naast de 234-00 uh, individuele limiet is er ook een teamlimiet van 238. Uh, als er nou voldoende dames zijn die dat lopen, dan ga ik me gewoon uh, op die manier uh, voor de EK voorbereiden. Ja, jij denkt nu nog niet aan een nieuwe marathon. Daar heb je helemaal geen zin in nog? Nou, wel zin in, maar dat was uh, niet, de, niet, de, uh, niet de, de doelstelling. En uh, dat is ook niet mijn plan om twee marathons in een jaar te lopen op dit moment. Dus, uh, we zullen zien hoe het uh, gaat lopen. Floris van Hoorn sprak met Andrea Deelstra... de Nederlandse kampioene op de marathon.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 In het spotje is een triatleet te zien... die vlak voor een trein een spoorwegovergang oversteekt. Machinistenvakbond VVMC wijst erop dat veel leden... zo'n bijna ongeluk vaak meemaken en dat dat veel stress oplevert. Vietnam heeft groots afscheid genomen... van de legendarische oorlogsheld generaal Giappe. Giappe overleed op 4 oktober, hij was 102. Hij leidde Vietnam naar overwinningen op Frankrijk in 1954... en de Verenigde Staten in 1975. Langs de route van de rouwstoet stonden honderdduizenden mensen... En de aanhoudende regen leidt tot overlast en gevaarlijke situaties op de weg. Op binnenwegen, maar ook op snelwegen liggen diepe plassen. De ANWB waarschuwt daarom automobilisten. In Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht geldt code oranje vanwege het slechte weer. Tot zover. ANWB Verkeersinformatie. Hier staan files voorzaakt door wegwerkzaamheden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Amersfoort 7 kilometer... Daar 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge, 4. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk, 2 kilometer. Op de A16 bij Rotterdam vanuit Breda voor Rotterdam-Veienoord, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan. Op de A20 Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum, 3. En op de A22 Beverwijk richting Velsen voor de tunnel 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Daar is de Wijkertunnel richting Amstelveen dicht. Radio 1, NOS Langs de Lijn. Gio Lippens kijkt naar Parijs Tours. Er was een kopgroep van vier man. Gio, nog steeds? Ze zijn er nog steeds hoor, maar de voorsprong wordt wel langzamerhand minder. Dat heeft onder andere te maken met het werk van de Argos simano ploeg. De ploeg van John Degenkolb, Nederlandse ploeg dus. Zo succesvol dit seizoen met name natuurlijk met Marcel Kittel in de Tour. En hier rijden ze echt met z'n allen voor John Degenkop. De man die vorig jaar nog vierde werd in Parijs Tour. Hij was de eerste man in het aanstormende peloton. Het kopgroep rijdt inmiddels over de brug in de richting van het centrum van Amboise. Prachtige stad in Midden-Frankrijk. In de richting dus van Tour. Het gebied van de kastelen. Het gebied van de mooie steden, de mooie gebouwen. En daar rijden die vier nu doorheen met een voorsprong van vier minuten en 13 seconden op het achtervolgende peloton. Nog 65 kilometer te koers. Ik had het over John Degenkop. Misschien wel op papier de grote favoriet voor deze wedstrijd. Want ik zei het al, vorig jaar won hij de sprint van het achtervolgende peloton. Toen hadden we dus Marco Marcato die het sprintje van drie won van Laurens de Vreze en Nicky Terpstra, de Nederlander die er nu ook weer bij is. En die ongetwijfeld weer iets zal gaan uithalen in de laatste kilometers. En dan wordt het iedere keer weer de vraag, wordt het een duel tussen de echte sprinters? Of wordt het een duel tussen de punchers die in deze koers toch ook altijd wel kunnen toeslaan. We kijken naar wat andere favorieten. Wat andere mannen die dat zouden moeten kunnen. Sylvain Chavanel onder andere natuurlijk. De Fransman die dat goed moet kunnen. Greg van Avermaat is al vaker genoemd. Heeft ook een goede sprint in de benen. Hij zou het moeten kunnen. En zo hebben we toch wel een paar van de namen genoemd. Die hier in de finale in elk geval de koers moeten maken. Ik kijk ook in het gezicht van Martijn Maaskant. De man van Garmin. Daar rijden ze ook voor een sprint want zij hebben een aantal goede sprinters bij zich. Met Tyler Ferrar, met Koldo Fernandes, met Kreder de Nederlander. Die zouden toch in de sprint in ieder geval iets goeds moeten kunnen gaan doen. Terwijl dat kopgroepje nog steeds door het uh, toch erg oogstrelend mooie Amboise rijdt. In de richting dus van Tour. Het is niet heel ver meer. We zijn zo langzamerhand aangekomen de laatste anderhalf uur van deze koers. Onder prachtige weersomstandigheden. Uh, je ziet het ook aan de bomen aan de kant van de weg. Het waait nauwelijks. Dus die tegenwind... Het valt allemaal wel mee waar de renners zo bang voor waren. Betekent dat er hard doorgereden kan worden. Tempo in de eerste twee uur van deze koers lag al boven de 44 km per uur... en zal ongetwijfeld in de finale nog even omhoog gaan. 4 minuten voor de 4. Zij weten dat ze er straks aan zijn... en dat het dan een duel wordt tussen de grote mannen in het peloton. Het seizoen van de motoren van de Moto3, de Moto2 en de motor GP gaat richting de climax. Vandaag was de 15e van de 18 Grand Prix-wedstrijden in totaal. In Maleisië, Hans Wallozenoord, goedemiddag... Goedemiddag. Ja, we weten de, de laatste tijd dat het een strijd is tussen de Spanjaarden in de MotoGP. Hè. Gaat het tussen Mark Marquez, Lorenzo en Pedrosa. Maar dan wel soms ineens een hele andere volgorde. Hoe was dat vandaag? Ja, vandaag was eigenlijk een beetje de dag van de zoete wraak... van, van Dani Pedrosa, de man die twee weken geleden van de motor werd gekegeld... omdat zijn traction control niet meer werkte. En dat kwam weer doordat hij was aangereden. Door zijn eigen collega en teamgenoot Mark Marquez... die had een kabeltje kapotgereden. En daardoor kwam Pedrosa ten val... en daarmee zijn eigenlijk ook zijn, zijn kansen voor de wereldtitels... een beetje om zeep geholpen. Eigenlijk 14 dagen geleden al. Maar hij heeft in ieder geval vandaag op het circuit van Sepang... een zoete wraak kunnen nemen... door in ieder geval die wedstrijd te winnen... En dat maar goed ook, want hij stond al droog sinds uh, de maand mei. De grote prijs van Le Mans dat was de laatste race die hij had gewonnen. En, uh, maar ja, goed, of Marquez dat nou zo heel erg gevonden heeft, dat betwijfel ik. Want hij is tweede geworden ten koste van Jorge Lorenzo. Dus die doet het in de strijd om de wereldtitel dan uh, weer toch uiteindelijk weer goed... ook al wint hij de wedstrijd niet? Ja, hij doet het heel goed, want uh, Marquez... ik uh, ja, krijgt toch ook het idee dat hij zich een beetje heeft ingehouden vandaag... en uh, wetende wat er 14 dagen geleden is gebeurd... plus het feit dat hij kan volgende week in Australië... kan al wereldkampioen worden... dan uh, zijn er nog drie Grand Prix te gaan. En uh, als hij die race wint en Lorenzo eindigt uh, op de derde plaats of lager, dan is Marquez wereldkampioen. Dus dan heeft hij in feite het pleit al voor zich beslecht. Wat maakte het nou vandaag dat Pedroza de wedstrijd won? Was dat inderdaad revanchegevoel? Ja, Pedroza reed vrij agressief. Die maakte meteen al vanaf de start. Hij begon vanaf de tweede rij samen met Lorenzo overigens. De indruk dat hij dat niet van plan was om ook maar een, een duimbreed toe te geven aan de achtervolgers. Uh, Lorenzo heeft een rondje of vier op kop gereden. Daarna moest hij toch buigen voor Pedroza die ook een iets snellere uh, motorfiets heeft. Want die Honda is nu eenmaal wat sneller dan de Yamaha waar, waar Lorenzo op rijdt. En ja, vanaf dat moment uh, kon Pedroza vertrekken en, en uh, heeft hij een paar seconden voorsprong behaald. Terwijl uh, Lorenzo zijn handen vol kreeg aan Mark. Ja, en die gingen een verschrikkelijk hard duel aan... waarbij ze elkaar ook diverse keren gewoon geraakt hebben. En tenslotte moest Lorenzo... Uh, ja, hij moest zijn, zijn, zijn concurrent laten gaan. Want de banden worden dan toch wat minder halverwege de wedstrijd. En Lorenzo moet een beetje boven zijn kracht rijden... Om, om Marquez partij te kunnen bieden vanwege dat snelheidsverschil. Dus ja, die heeft eieren gekozen voor zijn geld en is ook derde geworden. Die strijd om de tweede plaats. Heb je daar nou in een notendop op gezien wat dit seizoen is? Dat Marquez daar even liet zien, ik ben beter dan Lorenzo? Uh, ja, maar je hebt ook kunnen zien dat Lorenzo zegt... ik heb een iets mindere motor... maar ik ben ja. niet van plan om mij zomaar opzij te laten zetten... wat met Pedroza een paar keer is gebeurd. En ook met hemzelf, want hij is in geres natuurlijk... door Marquez een keer recht doorgestuurd in de laatste bocht voor de finish... waarna Marquez gewonnen heeft... En woedende Lorenzo als tweede eindigt En hij zei van ja, als jij mij heel hard aanpakt... dan pak ik jou ook hard aan. En dat is vandaag gebeurd. Alleen ja, het laatste woord was toch aan die twintig-jarige rookie. En uh, dat zal hem tot vreugde stemmen. Ja, maar ik proef een beetje in jouw woorden dat je wil zeggen dat die rookie daar soms dus wel allerlei capriolen voor nodig heeft. Hij of vind ik echt de grens. beste? Nou, hij, het is de beste combinatie van rijder en, en, en, en motor op dit moment. Alleen eh, af en toe gaat dat wel een beetje ten koste... en dat deed ik toch wel de mening van Pedroza en Lorenzo ook... het gaat wel een beetje ten koste van, van de veiligheid... omdat hij enorme risico's neemt. En dat geeft hij zelf ook toe. Want Marquez is de eerste om te zeggen uh, dat hij uh, bijvoorbeeld tijdens de training... ja, ik heb echt in alle bochten heb ik uh, volop risico genomen. Ik ben tot de grens moeten gaan om de snelste trainingstijd te draaien. En dat zegt dan... Een jongen die wereldkampioen kan worden... die eigenlijk helemaal die snelste trainingstijd niet nodig heeft. Maar daar is hij zich heel wel van bewust. Maar hij vindt dat zelf uh, vindt hij dat niet erg om het risico te nemen. En hij vindt het ook niet vervelend om het contact met andere rijders te hebben... wat je heel veel ziet in de lichtere klassen dat ze elkaar raken. Daar heeft hij geen probleem mee. Maar het is een beetje een ongeschreven wet... dat je dat in die zwaarste klasse, in die MotoGP, niet doet. Ja, maar hij ja, doet dat wel, wel. En hij wordt zeer waarschijnlijk wereldkampioen. Is dit dan een bijzonder jaar in de MotoGP? Is dit een jaar waarin niet alleen een rookie wint... En ook een echt jong ventje die net komt kijken in deze klasse. Maar heb je hier misschien ook een soort cultuuromslag gezien? Uh, is, als, dit het, is dit het rijden van de toekomst? Als er nog meer van dit kaliber bij zouden komen, uh, zou, je, zou je gelijk hebben. Maar ik denk dat, uh, dat uh, Marquez zeg maar, het grootste talent is sinds, uh, sinds Valentino Rossi. Dus van die jongens, uh, daar staan er niet zo heel veel van op. Uh, daar komt nog een keer bij dat... Marques is niet de eerste die in zijn rookiejaar wereldkampioen wordt... want uh, behalve dan de allereerste wereldkampioen... was hij eerder ook <laughs> weggelegd voor... Uh, ja, dat, was, dat was Leslie Graham, een oude, een oude vlieger van bommenwerpers... in de Tweede Wereldoorlog. Die werd in 1949 de eerste wereldkampioen, maar dat terzijde. De laatste die het werd voor Marques. Uh, dat was uh, Kenny Roberts senior in 1978. En die had ook nog eens een keer het nadeel, wat Marquez niet heeft... Uh, dat hij geen enkel circuit bijna kende. Roberts kwam uit Amerika, alle circuits waren nieuw voor hem. En ja, uh, hij werd toen wereldkampioen. Dat was een uitermate knappe prestatie. Maar dat gaat, die gaat Marquez dus nu even naden dit seizoen. Dat is de MotoGP, dan nog even naar de Moto3. Het uh, helaas bekende verhaal van Jasper Ibema, ook deze keer niet gelukt... Nee, hij lag er in de eerste ronde al af. En uh, we hebben de toedracht niet helemaal kunnen zien... maar hij viel samen met de Fransman Alain Tessier. die overigens wel even naar de ziekenboeg moest uh, voor controle. Iwema kon wel opstaan weer. Maar het, het blijft een triest verhaal op deze manier. Na een slechte trainingstijd kun je natuurlijk in de race nooit waarmaken. En dan kom je in de eerste ronde terecht... in de kluwen van, van mensen die achterin knokken. Ja, en dan gaat het, uh, dan gaat het stevig aan toe. En uh, ja, wat je in de Formule 1 ook ziet... vaak een crash achterin het veld... Uh, in de eerste ronde bij de eerste bochten. Ja, dat heb je in de Motor 3 vaak ook daar is even maar ik meen al de derde keer dit jaar de slachtoffer van. Hans van Lozenhoort, dankjewel. crazy little thing called love van Queen. Net als de motorrijders zijn ook de Formule 1 coureurs nog steeds in Azië. Daar was vandaag de Grand Prix van Japan. Louis Dekker zag hem voor ons. Uh, Louis, ik hoef niet te vragen wie er gewonnen heeft. Nee, ik hoef het ook niet te zeggen. <laughs> maar ik zag wel dat hij niet op pole position stond. En hij had ook niet de beste start. Dus is er hoop voor de rest van het veld? Ja, ja kijk, als ik zeg Vettel wint zijn vijfde race op rij, dan kunnen we nu een eind aan het gesprek maken, ja. als dat het verhaal was. Maar voor de verandering, we hebben vier hele saaie racen, races achter de rug. Maar Japan was boeiend. En ik ben er zelf ook ingestonken Ik heb zeker driekwart van de race gedacht... hé, hey, ze hebben hem te grazen. Hij is eens een keer kansloos. Nou ja, kansloos. Hij wordt derde, misschien tweede. Maar Vettel was toch iedereen weer te slim af. En waarom dacht je dat? Omdat er op verschillende strategieën werd gereden. En uh, dat heb je niet altijd meteen door. Mark Webber, een teamgenoot, starter van pole Position is niet de beste starter het hele jaar al niet. Uh, dus het was niet een hele grote verrassing... dat Romain Grosjean met een fantastische starter de Lotus-coureur, die heeft nog nooit een race gewonnen. Die ging als eerste ervan door. En Webber kon hem alleen maar bijhouden. En Vettel was op afstand. En dan ga je denken, het gaat tussen die twee. Maar Vettel ging voor een twee -stop strategie Webber voor een drie-stops. Oftewel, Webber moest sneller rondjes draaien. En dat lukte niet, omdat hij zijn start verknalde. En Klem zat achter die Lotus. Dus eigenlijk heeft Webber, maar dat wisten we pas aan het eind... aan het begin van de race... De strijd verloren. Aan het eind kwam hij nogal in de buurt van Vettel. Webber is tweede geworden. We hebben een 1-2 gehad voor Red Bull. Maar Webber heeft het echt in de beginfase laten liggen. Alleen dat zie je pas later als je echt het verhaal van de race kunt lezen. Is Vettel, met andere woorden, niet alleen de beste, maar dus ook de slimste? Ja, en hij heeft het beste team om zich heen. Hij heeft uh, af en toe ook gelukt, terwijl zijn teamgenoot pech heeft. Het is alles, maar hij is vooral de beste op dit moment. En ik denk ook dat de mensen, en daar hoor ik ook zelf bij hoor... die, die af en toe zeggen, Alonso is misschien nog wel een klein tikje beter. Nou, ik weet niet of we dat nog kunnen volhouden. Want dit seizoen is echt wel zo ongelooflijk dominant. Hij is, uh, hij is niet te pakken. En... Statistieken liegen nooit, hè? Vijftien racers gehad, 9 gewonnen. En dan denk je, ja, er zijn toch twee van die auto's die zo snel zijn. Webber ja. staat nog steeds op nul. Ja. ja. Waar zit het in? Uh, in heel veel factoren. Maar ik denk dat om het echt te beantwoorden... je niet alleen kunt zeggen hij is de snelste, hij is de beste. Uh, Vettel is jaren geleden, een jaar of vijf geleden... bij het team gekomen en wist precies wat hij wilde. Wist precies welke mensen die om zich heen, om zich heen wilden hebben. Hij heeft alles om zich heen gebouwd. Zoals Michael Schumacher dat in zijn gouden tijd ook deed. En... Ja, je kunt zeggen, nu is hij echt aan het oogsten. Ja, daar is hij al vier jaar mee bezig hoor. Maar het team wordt alleen maar beter. En er is maar heel weinig wat hem tegen kan houden. Nou ja, misschien volgend seizoen als alles op de kop gaat. We krijgen nieuwe, nieuwe motoren, nieuw reglement. Alle teams beginnen weer op nul. En iedereen hoopt nu, ah, dan kunnen we hem te pakken nemen. Nou, ja. ik, ik ben er bang voor. Maar goed, het zal vast spannender worden dan uh, 2013. Laten we even luisteren naar een man die hem een aantal keren per race normaal gesproken ziet. Want Guido van der Garde moet regelmatig aan de kant voor Vettel. Hij verliest bij iedere Grand Prix gemiddeld een seconde of drie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 Want uiteindelijk is het natuurlijk niet goed voor de sport. Maar die zegen vandaag, daar kunnen, we heel, eh, ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Die was echt fantastisch. Als hij zo wint, klaagt niemand. Maar is het een kwestie van pole position, snelste ronde... en hij verdwijnt aan het eind van de horizon... ja, dan wordt het saai. En dat wil je geen vijf races achter elkaar. Kortom, je kunt zeggen vijf races op rij, goh, wat vervelend. Nee, vandaag vond ik het niet vervelend. De nee, afgelopen vier wel. Maar dan, dan krijg je dus eigenlijk een heel raar mechanisme in die sport. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, misschien moeten we met z'n allen erkennen... dat deze man gewoon de beste is... Maar dat gebeurt niet. Er, er wordt voorzichtig gesleuteld. Is het zelfs al zo dat, dat, dat Vettel zelf denkt: ja, misschien moet ik het maar wat anders aanpakken. Want dat komt uiteindelijk mij ook niet ten goede als die sport minder populair wordt. Nee, ik denk niet dat hij daarmee bezig is. En, en waarom niet? Je kunt, je kunt een hoop dingen over hem zeggen. Eén ding vind ik wel jammer: dat hij zo honkvast is. Hij rijdt nu bij het beste team, hij rijdt bij het winnende team. Ik had er wel respect voor gehad als hij nu zou zeggen. Oké, okay, ik ben nou vier keer op rij wereldkampioen. Ik ga volgend jaar. Ga ik eens. Uh, nou. Noem maar wat. Lotus, Ferrari, iedereen wil hem hebben hoor. Dat is het probleem niet. Alleen hij waagt die stap niet. Maar waarom en... zou hij je doen? Ik bedoel, als het uh... goed gaat en als je zo de beste bent, ja. Ja, nou ja, dat is dus Een de vraag. pakt Kijk... ook geen andere racket dan toch? Nee, nee, nee. Never change a winning team, zeggen ze dan. Ja. Hè? Dus uh, daar valt veel voor te zeggen. Maar tegelijkertijd, als je hem vraagt: van, goh, uh, gaat het je nou erom om al die records uit de boeken te rijden? Dan zegt hij: nee hoor, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik wil gewoon ieder, iedere race winnen. En dat doe ik op mijn manier, et cetera. Dus. Uh, het is, ik vind het wel jammer dat hij niet die ene zet nog uh, in gedachten heeft. Dat hij zegt, ik pak even het een naar beste team. Of Lotus, of Ferrari, of McLaren, of Mercedes. Uh, dat zal hij vast ooit nog gaan doen. Maar uh, voorlopig blijft hij gewoon op zijn plek. En uh, volgend jaar komt er ook een coureur naast hem, Daniel Ricciardo. Die hem absoluut niet de baas kan. Dus voorlopig zullen we er nog wel even aan vastzitten aan deze dominantie. Ja, we hoorden Guido van der Garde. Uh, zijn race was ultra kort. Nou... Ja, tien seconden denk ik. Het was, het was meteen gebeurd. En eigenlijk ben je er het hele seizoen al bang voor. Hè? Want hij, eh, hij reiste voor het eerst in zijn Formule 1 carrière in Japan. Het is een moeilijk circuit. De eerste bocht is krap. En daar ging het mis. Simpel gezegd, hij zat in de sandwich in de achterhoede. En Hans van Lozenoord zei het net al: het gaat vaak mis in de eerste bocht. Nou, hij was de klos. Hij ja. kon er, denk ik, ook helemaal, helemaal niks. anders dan, hè? Ja, ja, ja, hij, ja. Kon, hij kon er helemaal niks aan doen. Je komt op een bepaald moment ja, in, in zo'n sandwich en kun je remmen wat je wil. Maar als je voorvleugel er vanaf wordt gereden met 240 km per uur en de bocht gaat naar rechts en jij gaat rechtdoor, dan mag je alleen maar hopen dat je nog tijdig kunt afremmen. Maar hij ging met 180 km per uur de banden in. Dus die voelt zich even niet zo fijn. Wat heeft hij nu nog? te winnen de rest van dit seizoen. De vorige keer vertelde je over de top 10 klassering voor zijn team. Ja. Is hij nu te ver uit zicht geraakt of gaat nee. het daar nog om? Nee, dat kan nog. Het belangrijkste voor zijn team is... en of hij dat nou doet of zijn teamgenoot, Charles Pieck... het belangrijkste is dat ze een keer dertiende worden... dan pakken ze die tiende plek en die tiende plek is 10 miljoen. Zij het dollars of euro's, dat moet nog besloten worden... maar dat gaat ergens om. Maar voor Van der Garde zelf, ja, als hij nog een droom had... dat hij dit jaar punten ging scoren... Ik denk het niet hoor. Dan moet, dus, dan moet er echt het weer wat we nu in Nederland hebben... moet dan tijdens een Grand Prix losbarsten. Dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Maar dan nog, ik zie het niet. Het gat is simpelweg te groot. Maar Russias, de, de Caterhams. De laten zeggen, twee lelijke eenden in het veld zijn zoveel langzamer dan die negen andere teams... dat er echt hele rare dingen moeten gebeuren. willen het ineens allemaal richting tiende plek, negende plek of nog beter gaan. Ja, over de toekomst dan maar even van Van der Gouden. Hij heeft als enige Nederlander in de recente Formule 1 geschiedenis... bepaald niet te klagen over financiële steun van sponsors. Manager Jan Paul ten Hopen ziet kansen om Guido van der Gouden... volgend seizoen te stallen bij een beter team. Een stap omhoog is dus het doel. En volgens ten Hopen is dat realistisch.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 hangt van een aantal uh, zaken af. Guido moet blijven presteren. En wij zorgen dat we er bovenop zitten. Ja, ze zitten er bovenop. Maar hij zegt vlak daarvoor... Guido moet blijven presteren. Ja. En ja, dat is dan zo'n rekbaar begrip. Met de middelen die hij heeft. Ja, dan moet je ook echt heel goed... Hoe zie je dat hij goed is? Ja, dan moet je de race in de race gaan bekijken. En dan kijk je eigenlijk naar vier auto's, vier coureurs. Twee teams. En Van de Garde moet zorgen dat hij van die vier... dat hij daar de beste van is. Nou, dat is hem vandaag niet gelukt. Door die schuiver in de eerste bocht. Moet je eerlijk zeggen... Het Hele weekend in Japan zag hij er niet geweldig uit. Maar de afgelopen vier, vijf races was hij echt beduidend beter dan de andere drie. Liet hij echt dingen zien. Hij heeft echt hele mooie dingen laten zien dit jaar. Ook fouten gemaakt, maar ook mooie dingen laten zien. Ja, maar jij hebt dus wel een aantal keren gezien dit seizoen. Want bedoel, je kan dat eigenlijk alleen maar zien in de races. Dat die vier wagens waar jij het over hebt, alle vier bijvoorbeeld de race uitrijden. Of alle ja. vier onder gelijke omstandigheden. En alle vier geen pech rijden. Jij ja. hebt een aantal keren gezien dit seizoen dat hij dan goed is? Ja, ja, sowieso in races, de afgelopen vier, vijf races deed hij het prima, maar wat met name opviel waren zijn prestaties op de zaterdagmiddag in de kwalificatie, als het echt gaat om dat ene briljante rondje. Ja. Daar heeft hij twee keer echt gescoord in Monaco. Ja. Maar en dus, heb je daar iets aan bij Formule 1? Want uh, als een voetballer het goed doet op de training dan heeft hij er niet zo heel veel aan, behalve dat hij nee. misschien een basisplaats krijgt. Ja. Maar dat moet nog iets nou ja, volgen kwalificatietraining ook. is natuurlijk wel echt het rondje waar het om draait. Dan moet alles op zijn plek vallen, dus het is meer dan, laten we zeggen, een voetbaltraining waar je ineens zes goals scoort. Aan de andere kant, je bent zo goed als je beste resultaat is. Een ander cliché. En uh, nou, daar moeten we maar even niet aan ophangen, want zijn resultaat in Japan is natuurlijk dramatisch. Ja. Zij moet heel snel uh, de klok richting India verplaatsen. Over twee weken. En zorgen dat hij ze daar weer op een goede manier in de kijker rijdt. Uh, en waar zie je hem dan terechtkomen volgend ja, seizoen? Ja, ik ben, kijk, op, hij, hij is goed genoeg om een plek te verdienen. Hij is niet briljant genoeg om ineens teamgenoot te worden van een Alonso of een Vettel. Maar hij is goed genoeg om een plek te verdienen. Maar dat zal hij nooit op zijn talent redden. Daar moet geld bij. En hij heeft wel de mazzel dat zijn schoonvader Marcel Boekhoorn heet. En Marcel Boekhoorn aast op aandelen in een team Williams. Grote naam, dit jaar slechte prestaties, maar goed, team Williams. En daar past hij? Ja, en helemaal als Boekhoorn daar 16% van de aandelen heeft... en zegt, oké, okay, dan wil ik ook wat te zeggen hebben ja, ja, over een coureur... dan weet ik nog wel een goede dat gaat hij dat draait de... dan voornamelijk. Ja, natuurlijk. Ja, en ja. Dat, daar is Van de Garde ook heel open en eerlijk over. Hij zegt, in deze tijd red je het niet zonder steun. Zonder geld is dat. En uh, hij heeft wat dat betreft nu eenmaal de zaken heel erg goed voor elkaar. En het, het zou me niet verbazen, hoor. Er zijn veel stoeltjes te koop, zoals dat heet in de Formule 1. Ja. En Williams ziet er heel goed uit. Maar er moeten eerst nog wel één of twee coureurs daar weg... En zover is het nog niet. Nee, we wachten het af. Eerst nog maar de laatste races van dit seizoen. Louis Dekker, dankjewel. je wel. Gio Parijs, Tour. Hoe ver is het nog? Nog 50 kilometer. Iets meer dan 50 kilometer. En dan zijn ze binnen in Tour. Dan hebben ze deze koers achter de rug. Dan kunnen de meeste renners gaan genieten van een welverdiende vakantie. We zien aan kop van het peloton nog steeds dat Argo Shimano... die Nederlandse ploeg met die Duitse sprinter met John Degenkop, hard werkt aan kop van het peloton. Samen trouwens met af en toe een mannetje van Europcar. Ook zij hebben grote belangen bij het terughalen van de kopgroep. Want Europcar heeft ook een aardige sprinter in de... Gelederen heeft natuurlijk ook nog een, uh, ja, een man die het eventueel kan afmaken. Die sprinter is in elk geval Brian uh, Briand. Moet je dan zeggen op zijn Frans natuurlijk cocard een goede Franse sprinter die de Europese tour kan gaan winnen hiermee. Als die eerste wordt of tweede wordt in deze Parijs tour, dan heeft hij zoveel punten verzameld dat hij dus de beste renner is onder de World Tour. En uh, dat is natuurlijk wel het doel op zich, maar natuurlijk ze zullen toch ook wel uh, rijden voor wat andere belangen daarbij Europa bedenken we van Thomas Vugler... man die het zou kunnen afmaken in een finale. Voorlopig hebben de vier. De vier koplopers hebben nog steeds een voorsprong van zo'n drie minuten ruim. Drie minuten en 17 seconden om precies te zijn. De Deen van BMC, Lander, de Let van IM Cycling, Sarah Mortins. En dan die twee Fransen van kleinere ploegen. La Pomme, Marseille, dat is een van die ploegen. Die hebben Yannick Martinez hebben ze in de kopgroep zitten. En bij Roubaix, Lille Metropole, de ploeg van de de wielerbaan in Roubaix. Daar hebben ze Julien Duval meegestuurd naar voren. En voorlopig rijden die mannen het nog uitstekend in dat kopgroepje. Maar natuurlijk geen van de vier probeert nu weg te rijden in deze fase van de strijd. De finale wordt nog aardig hoor. Want de finale dat kennen we gebruikelijk van Parijs Tour. Daar komen de heuveltjes, daar komen de lastige klimmetjes nog even. Met name in de laatste 10 kilometer als we de Côte du Beau Soleil krijgen. En dan op 7 kilometer krijgen we ook nog de Côte de Lépan, Waar in ieder geval het uit elkaar geslagen kan worden en waar vluchters een kans kunnen wagen om op de bochtige wegen in de richting van het centrum van Tour weg te komen want als je eenmaal in de richting van Tour gaat de laatste paar kilometers ja dan gaat het voornamelijk recht door en dan kan een voortjagend peloton kan koplopers in de rug zien en die zou ze kunnen terugpakken deze koplopers weten dat ze geen schijn van kans hebben de voorsprong teruggelopen na 3 minuten 12 nog 49 kilometer te rijden